Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Je hebt een steeds dikkere portemonnee nodig om een huis te kunnen kopen. De prijzen blijven maar stijgen. Vorige maand knalde het helemaal door het dak, zeggen onderzoekers van het CBS nu. Koophuizen waren vorige maand gemiddeld 10% duurder dan een jaar eerder. En dat is de sterkste stijging in bijna 20 jaar. Zoek je nog een plekje, dan is de gemeente Pekela misschien een idee. Daar is de gemiddelde koopprijs het laagst met 164.000 euro. Een huis in Bloemendaal kun je waarschijnlijk wel vergeten. Die gemeente gaat aan kop met bijna 9 ton voor een huis. Een drankje op het terras zit er met Pasen nog niet in. De coronaregels worden voorlopig niet versoepeld, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Twee weken geleden zei het kabinet nog nauw. We denken dat in april de terrassen wel weer open zouden kunnen. Er zou een stap worden gezet in het hoger onderwijs. In ieder geval één dag in de week les. En er zou ook weer wat meer mogelijk worden voor winkels. Het Gaat dus allemaal niet door. Ook de avondklok blijft voorlopig gelden. Volle politiebusjes na afloop van een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam gisteren. 150 actievoerders zijn opgepakt. De demonstratie was niet toegestaan en er werd geen afstand gehouden. De politie riep mensen op om te vertrekken. Daarna werd onder meer het waterkanon ingezet. In België wordt vandaag stilgestaan bij de aanslagen van precies vijf jaar geleden. Toen bliezen terroristen zichzelf tijdens de ochtendspits op in de Brusselse metro en op het vliegveld. 32 mensen overleefden dat niet. Er is vandaag een kleine coronaproefherdenking. Onder meer koning Filip is daarbij. En Ajax heeft zijn voorsprong in de eredivisie verder vergroot. De ploeg van trainer Erik ten Hag won met 5-0 van ADO. Ik moet zeggen, ik heb er wel van genoten. En ik hoop de mensen thuis ook. Want ik denk dat er ontzettend veel beweging in, in de ploeg zat. Dat ze uh, ja, goed, goed geprest hebben. Dat er dus heel veel tempo in die wedstrijd zat. Uh, mooie kansen en mooie goals. Ajax staat nu 11 punten voor op PSV en AZ. De nummers 2 en 3. En ze hebben ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld.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 Snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leg je lekker uit en zie je In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort. Kom eens langs, de entree is gratis.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 Station, a mission forward to the unknown. We send a seed to a distant future, and we can watch a galaxy growing. There's ain't no time for doubt your power. There's no time for hiding your care. They're climbing down from an ivory tower. They got a stake in the world we are to share. See the stars are moving so slowly, but still the earth is moving so fast. Can't you see the moon is so lonely? She's still trapped in the pain of the past. This is the time of the worlds colliding. This is the time of kingdoms falling. The time of the broken battle Time to hit your cause Send your love Into the future Send your precious love You can break my heart But you can't break my spirit, baby Last kiss goodbye Come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 Misschien is het beter zo. Maar we...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 Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn vorige maand het sterkst gestegen in bijna 20 jaar. Koopwoningen waren gemiddeld 10% duurder dan in februari vorig jaar. Dat meldde het CBS en het Kadaster. De automobilist die met een Porsche een huis in Eindhoven binnenreed is opgepakt. Gisteravond werd hij door een arrestatieteam aangehouden. Vandaag wordt de man verhoord. In België wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van vijf jaar geleden. Toen bliezen terroristen zichzelf op tijdens de ochtendspits in de Brusselse metro en op het vliegveld Saventem. 32 mensen overleefden dat niet. Het weer, af en toe zon, vanmiddag wat meer bewolking en het wordt vandaag maximaal 8 graden to you, cause I'm needing a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love. Lately I've been counting stars, and I'm sorry that I broke your heart, it's something that I didn't want for you, but I'm stepping on broken glass.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 Number